En onze verwachting voor dit avontuur is in de naam des Heeren, Heeren, die de en de aarde uit niets heeft voortgebracht. Een God die trouw houdt en eeuwig leeft, en de nooit zal laten varen. De werken u veranderen. Amen. Geliefde. Genade. Vrede. En barmhartigheid, Wordt u bij de aanvang van geschonken. Bij de verdere voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Voor hem die is. En die was en die komen zal En van de zeven geesten Die voor zijn troon zijn En de van Jezus Christus De getrouwe getuige De geboren uit de doden En de overste van alle koningen Ter erde. Amen. Geliefde. Laten we nu voor, elkaar, voor elkander trachten het heilig en vlekkeloos aangezicht des Heeren te zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Ach, Heere des Hemels, en der erde. Dat het al niet kwaad zijn, uw heilig en vlekkeloos, reine ogen. Daar toch bekleed bent met heiligheid en majesteit. En wij maar een grondslag in het stof. En we bewonen maar alleen het. En buiten de genade, o oh God, is het maar een ellendige ...vol met zonden en ongerechtigheden... ...en wanneer de wind... ...zich over het veld laat horen... ...dan knakt haar stil... ...haar schoonheid gaat verloren... ...ja, dan zullen we met die uitweg weggestormd worden... ...voor een heilig aangezicht des Heren... ...door de winden des storen zo, God... ...maar we mogen allen nog zijn... In het kostelijke de der genade. En omdat we nu in onze diepe val in Adam, heren. Geen uitgangen hebben naar u toe. Mochten we dan eens in het aangezicht van uw gezalfde koning. Mochten we dan uit en door hem bediend worden. Uit het heilig Want gij hebt een volk op aarderen. Die uit een dienend god. ...en uit een druppend heiligdom bediend worden... ...om dan die kerk weder te voeren... ...in de zoete gunst en zalige gemeenschap... ...van hun lieve God en Koning. En ach, heren, dat is nu voor uw kerk... ...ja, van eeuwigheid weggelegd... ...want gij hebt uw volk van eeuwigheid lief gehad... ...die zullen in de tijd geboren worden... Om door de waarachtige bedieningen des geestes wederom geboren te worden tot een levende open. En o God, dat volk op aarde, dat wordt u in de strijd gewikkeld. En dan zullen ze nooit en nimmer. Zullen ze als overwinnaar uit die strijd komen. Maar in die strijd moeten ze het leven verliezen. Om het leven in een ander te vinden. In die grote overwinnaar van die strijd. Maar hij geeft zijn volk de zegen. En mocht uw kerk dat in dit avonduur Zijn ogenblik ervaren. Uw volk in ons midden heren, in de onderscheiden legeringen hun zielen. Er zijn er misschien wel in ons midden. Die hebben zich naar de kerk toegesleept heren. Het is al zoveel jaren geleden. En toen hebben ze het uitgeroepen. Wij dachten dat hij het was. Maar hij is het niet. Oh God. En ziet het is reeds ten derde dag. En dan gingen die mensen onder in verdriet. In duisternis en rouw, ach, En toen heb gij gezegd, gij onverstandige en trage van Geest. Wist gij dan niet, dat alle deze dingen moesten geschieden. Dat de Christus al zo moest leiden. Ja, de Christus, die van eeuwigheid is uitgetreden. En door de Vader is afgezonderd, om zijn kerk te redden. En wederom voor te stellen aan de vader. Maar dan als een reine macht, Zonder vlek en zonder rimpel. Zijn er nog in ons die het niet meer weten. Die wel eens gedacht hebben dat het de weg was. Maar nu moeten gaan leren dat hun wegen ophouden is nog. En de gebeden van David die nemen een einde. En ik kom ze in zichzelf terug, heren. En dat is een poel van ellende. En ongerechtigheden. Want uw kerk, o God. Die kan maar niet bekeerd worden. En hij kan maar niet bekeerd blijven. Hoe meer dat uw lieve geest. Zo ontdekt onder goddeloze bestaan. Hoe groter dat het wonder wordt, heren. Dat de aarde nog draagt. En dat de hemel nog dekt. En o God, zo slecht. Pussen zeg maar naar de kerk toe. Maar als het mij dan benauwd en bang gevallen is. Zo mocht uw kind het uitzingen in de oude dag. Toen heb ik mij vermaakt in uw bevelen. Want de zuiverheid van uw getuigenis straalt altoos uit. Ja, zelfs in de zwaarste nood. want uw woord, dat is waarheid, heren. En u kan er zoveel zijn, dat er nabij komt, o oh God. En er kan er zoveel zijn, die erover spreken. Maar het zal er eeuwig eenzijdig godswonder zijn, als we eruit bediend en onderwezen worden en mogen dan onderwijzen en die dwalen en brengen in het rechte spoor en dat is nu oh uw kerk o God, en gaat u uw kerken toeroepen, hij zal leid het zacht gemoed, in het evenrecht. Desire, en dan krijgt uw kerk nu kennis aan, al oh, lieve ontvanger, mocht zo volk in dit avonduur eens een ogenblik verkwikt worden, op weg reizen naar de eeuwigheid, op een bijna vergane wereld, een wereld die ligt weggezonken. In ongerechtigheid en goddeloosheid. Maar aan die andere zijde in eigen gerechtigheid. En zelfvoldaanheid. En ach Heer het is allemaal te kort voor de eeuwigheid. Dat zullen we allemaal eens moeten verliezen. We zullen de dood eens moeten omhelzen. We zullen moeten ervaren en gaan leren. En doorleven o God. Dat we altijd maar op het leven aanwerken. En wij en gij op uw eer. En de eer van uw eer. Daar ligt onze dood in verklaard. Om het leven te vinden in een ander. In die dierbare Emmanuel. Die grote doodsoverwinnaar. Mocht dan uw kerk in dit avond avonduur. Naar zijn ogenblik uit zichzelf gelaten worden. En eens zijn ogenblik uit gaan heren. ziende op een overste leidsman. En volleinder des geloofs. Die om de vreugde die hem was voorgesteld. Het kruis heeft verdragen. En de schande veracht, heren, Zodat het roeren en schand, jongens, Wederom met u in een verzoende betrekking konden komen, En dat op rechtsgronden, o oh God allergenade, Maar als we dan zo in dit avond nog een ogenblik verwaardigd mochten worden, om tot u te naderen, maar dan met een iegelijk, onze ere. We hebben allemaal een kostelijke ziel, en voor een eeuwigheid geschapen. En u zijn er wel in ons midden, heren. die zijn er goed van overtuigd, dat ze een ziel voor de eeuwigheid hebben en dat ze maar als schandvlekken over deze aarde gaan maar ach heren nu moeten ze uit en door en tot uw rol worden. en omdat we nu een kostelijke ziel hebben mocht het u dan wagen o heren naar de grootheid uw verbarmartigheden op zulke mens nog neder te zien mocht het nog eens zijn in dit avonduur dat ze het uit moesten roepen gij zijn volmaakt gij zijt rechtvaardig en dan moet ik verloren gaan. en het is verloren het is eeuwig verloren mochten ze zo dit bijduis nog eens verlaten o oh god allergenade want het is voor een iegelijk noodzakelijk heer, dat we de wapens eens inleveren en dat was een totaal ontkleden ontgronden ontbloten totaal verloren voor u in het stof nog te nederzinken en zakken ach heren daar roep gij het uw kerken toe indien mijn volk zich schuldig zal ik aan mijn verbond Denken. het zijn die overgetelijke ogenblikken, toen ga je jezelf aan de ziel openberden. Maar al lieve ontvermer, het zal verder moeten, en mogen daartoe in dit avonduur ons eens aangehorden met kracht van omhoog. Want het leven dat is zo moeilijk, en de dagen die zijn zo donker. En o oh God de waarheid struikelt op de straten. En dan worden uw knechten en uw amsdragers nog vele malen met vele dingen en met vele zorgen des levens bezet. Zodat ze het uit moeten roepen, heren zou er nog, zou er nog een ogenblik zijn. Dat ik eens een ogenblik mezelf kon afzonderen. En dan worden die ogenblikken ook nog weggenomen. Om als een totaal ontkleden. En een totaal ontgronden. En een totaal uitgedachte. Met alle ellende en moeite. Voor u in het stof neder te zinken. Om dan door u en tot u bediend te mogen worden. Uit het heiligdom. Mogen daartoe met uw lieve geest, heren. Nog eens door de rijen gaan. Gij hebt toch een arm met macht. En uw hand heeft groot vermogen. Mogen dan uw rechterhand eens ontbloten. En wil dan aan de oude van dagen denken. Uw inschrouw haar reeds. Ten graven eigen. En ach heren hoeveel ons er, En dan nog voor eigen rekening. Mocht ze dan eens in het door gaan leven. Als een moordenaar aan het kruis heren. Die zijn leven zag afvloeien. Naar de stranden der eeuwigheid. O grote ontfermer. Maar hij mocht op het laatste ogenblik. Werd jij die eenzijdige bediening van Krijgt u nog genade voor genade? Uit de fontein van vrije genade. ...opspringend in het eeuwige leven. O fontein der Hoeve. En per des levende waters die uit Libanon vloeien. Mochten we ook in dit avond door u bedacht, door u bedeeld en door u gezegend worden. Gedenk ook de ouders en kinderen, de jeugd der gemeente. Want deze wereld die trekt. En de wereld die eist. Ja die wereld eist alles van onze kinderen. En ze liggen maar op het vlakke des velds. En geen oog heeft medelijden met hun. Ze hebben het zelf ook niet o oh God. Want ze verwachten het van waar iets. Waarvan niets te verwachten is. Want deze wereld gaat voorbij. ...met haar begeerlijkheden... ...maar o oh God aller genade... ...en mocht ze in hun jonge leven... hun knieën nog eens leren buigen... ...en u achterna schreeuwen... ...gelijk hun hert... ...schreeuwt naar de waterstromen... hij wil dan zo alles heren... ...dat op uw zegen hoopt en wacht... ...gedenken in uw lieve gunst en goedheid... hij wil ook in mijn moeder gedenken... Die wedergekomen is uit het ziekenhuis hier, ik heb alles nog wel gemaakt, oh God, en ook deze amstbroeder die zoveel jaren in het midden der gemeente is voorgegaan. en die morgen op te gedenken de dag waarop die 81 jaren geleden op aarde gekomen is en hier en dan in de ouderdom zijn leed. Mogen dan ook komen te versterken uh, wat gij hebt gevroegd. Want alleen wat gij vroeg, dat zal maar juichen tot uw heer. En mocht hij daar nog eens getuigen is vanaf afleggen, wil hem nog enkele jaren sparen en dragen. In deze donkere tijden, voor het welzijn der gemeente, ach heer, alles kraakt en alles scheurt. En het oordeel begint bij het huis gods. En o Heer, wij weten niet waar het heen moet. We weten het niet meer, o God. Maar we zullen toch op de puinhoopen van de kerk terechtkomen. Zoals een Jeremia op de puinhoopen van Jeruzalem. En waar eert hij die, die dochter, de dochter, Sions, tegen fijn goud geschat. Ja, en nu als aardevater, waardeloos en nutteloos, o God. ...en toen heeft uw knecht van de oude dag... ...die heeft het uitgeroepen, heer, ...dat mijn hoofd water werd... ...en mijn ogen springader van tranen... ...om te bewenen... ...de verslagenen van de dochter mijns volks... ...maar hij mocht er niet in komen ...het werd hem niet gezonken... ...omdat het oordeel besloten was... Totdat hij kwam op de pijnopen van zijn bestaan. Van zijn bekering. Van zijn roeping. Van zijn zending. En op de lopen van Jeruzalem. En uw heilig huis. O oh God. O oh God allergenade. Daar liepen nu de vossen rond, hier. En zo is het met uw kerk op aarde. En mocht u niet die enkele leraars nog gedenken. Ook onze geliefde leraar en docent. In deze ontzaggelijke moeilijke tijden. Heer, ik heb hem van jongst afgekend. Uitgestoten in uw eengaard. Met gave en genade bedeeld. En o oh God, hij moet het leren. Hij is ook maar een mens. Van gelijke beweging als wij. Mocht hij nog eens op de zielen van de kerk gebonden worden. En wil hij uw volk nog gedenken. Ook de Amstdragers uit die andere gemeen. Wij zullen ook goed er en wil getrouw maken de genade. Wil dat nog eens komen te vereerlijkeren? Want van onszelf in zijn we de ontrouwste scheppel op aarde. Maar wil gij het nog eens schenken? Mocht dan ook dit avonduur staan in het teken van uw lieve geest en goedheid, tot ere van uw lieve naam, tot vereerlijking van uw goddelijke deugd. En tot stichting onze zielen. Maar mocht het zijn tot ontdekking, ontgronding. Ontbloting, vertroosting. Maar o, oh God. Mochten we als onbekeerde bekeerd worden. En het bekeerde onbekeerd. Om u nodig te hebben dag en nacht. Mochten we zo in dit avontuur. Een ogenblik vergund worden. Bij elk te zijn. Als een stervend mens. Op een stervende wereld wil ons dan horen en verhoren. In de vergiffenis van zonden en schulden. Naar de grootheid, uw barmhartigheden. Om uw verbond. om Christus willen. Amen. Zingen we nu liefde uit de 56e der Psalmen. En daarvan het vierde en het vijfde vers. Mijn geliefde medereizigers naar de eeuwigheid. Toen de heer Jezus op aarde wandelde, toen heeft hij in en doorleefd wat Job reeds gezegd had. Dat Gods kerk op aarde is een secte, die wordt overal tegengesproken. En dat was ook de ervaring en ondervinding van die dierbare emanen. En op een goede dag kwam hij door Israël. En daar kwam een jongeman naar hem toe. Een overste van de synagoge. Wij noemen hem altijd de rijke jongeling. En hij zegt goede meester. Wat moet ik doen om zalig te worden. En we weten de geschiedenis. Dat is zeg noem maar goede meester. één is goed namelijk God. En wat deed de hier Jezus. Die ging de tweede tafel van de wet ging die voor die man ontsluiten. Niet de eerste tafel. Want de eerste tafel ligt helemaal geestelijk. Maar die tweede tafel. Die betrekking heeft op ons en onze nabestaanden. En onze mensen. En toen zei die rijke jongeling. Ja, hij zegt, dat heb ik allemaal gedaan. Dat heb ik allemaal gedaan. Ik kwam mijn jeugd af. Deug... En plicht. Wat ontbreekt mij? Nou, dat had de heer Jezus gauw uitgevonden. Hij zegt: geef dan alles wat je hebt, want hij was rijk, al die goederen aan de armen. Maar er konden er net niet bij. Wat miste de rijke jongeling? Die miste de grondslag van de zaligheid. En wat is dat als liefde? Die miste hij niet. Hij had net te veel om het af te staan. Dat waren zijn goederen. En de fariseeërs, die hadden net te veel godsdienst om verloren te gaan. Twee zaken. En dus de discipelen, die stonden daarbij, die hoorden dat. Dus de fariseeërs, die hadden te veel om verloren te gaan. En de rijke jongeling, die had te veel goederen om de zaligheid te beherven. En hij ging bedroefd heen. En de heer Jezus beminde hem. Hij sprak vriendelijk tot hem. Fariseers, die bestraft hij altijd. De fariseers, die wisten net te veel om in het leven te blijven. En net te weinig om zalig te worden. Dat gaat de kerk leren. Dat hij het niet weet. Dat zullen we horen. Zo de heer Jezus, die ging zo door. En dan kun je dat zo verder lezen in dat artikel. Dat ...hoofdstuk thuis... ...dat de discipelen... ...die werden moedeloos. Maar het valt ook niet mee... ...gemeente... ...voor een godsdienstig mens... ...die zijn hele leven... ...in de kerk gezeten heeft... ...misschien nog wel op de preekstoel gestaan heeft... ...en misschien nog wel in de kerkenraad gezeten heeft... ...en als die sterft dat hij er buiten valt... ...maar dat valt niet mee. Nee. Dacht je nu dat dat zo gezellig was... Nee, echt niet. Dus voor die Fariseërs was dat een onaanvaardbare leer. En voor Nicodemus was het een onbegrepen weg. Dat heb ik nu. Want God leidt zijn volk op onbegrepen wegen. En onbegrepen paden. Die kunnen maar nooit bekeerd worden. Nooit, echt niet. Maar de Heer is ging verder met zijn discipelen. En toen zeiden ze hun discipelen, wij hebben toch alles verlaten. En dan hoor ik hier. En nou is alles mis. Is dat in ons leven ook wel eens gebeurd? Alles mis. Dat is een ontdekking. Alles mis. Moet je bij stilstaan. Want dan is het ook eeuwigheid. Want dan staat er verder. Hij is begonnen buiten te staan. Dat is hij zo even voorgelezen. Dat heeft hier ook betrekking op. Dat waren de wijze en de dwaze maagden. Maar die hadden nooit buiten gestaan. Gods kind is buiten geplaatst. En die moet erin geplaatst worden. Maar de fariseers die begonnen die dwaze maagden begonnen buiten te staan. Wat wil dat zeggen gemeente? Ze hadden nooit buiten gestaan. Ja, dat heb ik niet. De ook. De fariseers die wilden door de wet zalig worden. Dus die zijn echt niet uitgestorven voor. Nee, echt niet. Wil ik eens wat zeggen, gemeente. De discipelen zaten er zelf ook vol mee. Want er komt die bange vraag uit een ontroerd gemoed. Maar, zei ze tegen de heer Jezus, wie? Wie kan dan zalig worden? Want wij hebben ook alles verlaten. En nu staan we er ook nog buiten. Daar heb ik niet. Zie je dat de ziel bij de wedergeboorte geen licht in Christus heeft? Want het waren getrokken zielen hoor. Het waren levend gemaakte zielen. Ze hadden veel van Christus genoten. Maar ze stonden er buiten. Waarom? Ze zaten nog in die wettische banden. En zolang de ziel in de wettische banden zit. Kan die nooit bij Christus komen. Want het einde der wet is Christus. We kunnen niet Johannes en Christus dienen. En dat is weer zo duidelijk naar voren gekomen in de Evangelie dat Johannes kwam voor Christus. De wet gaat voor het Evangelie. Ga niet op elkaar voor. Heer tegenwoordig mensen gemeenten, laten we maar eerlijk zijn, die preken altijd het Evangelie, want zijn vreemdelingen van de wet. Weet je wat dat zijn? He? Die zijn over de muur gekomen. Als je Bunyan leest. Dan lees je er maar twee die door de poort gegaan zijn. De rest is over de muur gekomen. Maar er zijn er ook maar twee binnengekomen. Christen en opende. En zo nou gaat het uit. Zo de discipelen. Die zaten vast in de wettische band. Dat is een wettische gang. Die de ziel maakt. En dan wordt de ziel wordt nooit van de wet verlost. Want de grootste weldaad die God aan de ziel schenkt, Valt hij weer terug in een wettische gang. Waarom? Omdat hij is en blijft een vijand. Van vrije soevereine eenzijdige genade. Dat kan nooit. Dan moet hij telkens voor ingewonnen. Uitgewonnen en overwonnen worden. Denk er maar om hoor. Want we zoeken toch altijd maar weer het leven bij de doden. Ja hoor. En dat moet de kerk leren. En dan zei de discipelen, maar wie kan dan zalig worden? We hebben alles verlangd. Voorspoed. Tegenspoed. Rampen. Tegenslagen. Alles kan hem eens treffen. Maar als God hem erbij bepaalt, dan heeft het geen evengeheidsverhaal. Dus, met alles wat ik in mijn leven ervaar en doorleef, kan ik niet God niet noemen. Maar wie kan dan wel zalig worden? En toen zegt de Heer Jezus, onmogelijk. Heb je dat wel eens beleefd, gemeente? Heb je wel eens een ogenblik beleefd, mijn geliefde medereizigers naar de eeuwigheid, dat je niet meer zalig komt? Dat het niet meer kon. Dat je rekensommetje op nul uitkwam. Zo gaat het. Ja ja. Dat je niet meer onder de mensen durfde te komen. Laat staan op de preekstoel dit te stappen. Zo snijdt God alles af. Om achter die totale dood van de mens. Het leven te vinden. Maar de mens wil niet sterven. En hij moet sterven. En er ook vanavond zo over te hebben. De Hangen die God houdt met zijn kerk aarde. In de afsnijding van de ziel. In de ontsluiting van de borg. Dat is heel wat anders. Als met de borg geboren worden. De kerk wordt niet met de borg geboren. Dat is de meest verborgen persoon. En dat is ook de meest minst geliefde persoon in het geestelijke leven. Waarom? Omdat er voor die borg moet er plaats gemaakt worden. En wie maakt nu die plaats? Gods geest. En wat is dan de Het voorwerp is een handen? Waar die die plaats mee maakt. Dat is de goddelijke wet. En als je aan een christus gekomen bent. Buiten de wet om. Hoop ik toch dat je het weer inlevert. Want er is er niks voor God bij. Want het evangelie. Volgt de wet. En hij zal Johannes. Die zal ommoedikken. En dan komt de twijfel, de strijd, de armoede, de vijandschap. En dan komt er een ogenblik in het leven dat Johannes de doper, de voorbereider van Christus, in de twijfel werd weggezworen. En dat is dus de twee, twee discipelen naar de Heer Jezus sturen. Hij zei het geweldige Christus. Verwachten wij een ander. Zo laag loopt het af, mensen. Maar toen werd Johannes al spoedig van zijn post verlost. Ach, gemeente, ik zou ze zeggen. In die gamme van het zielenleven kan de mens een ogenblik beleven. Ik hoop er hier een paar zitten hoor. Dat ze zouden zeggen, oh God, ik zal mijn verstand nog verliezen. Ik heb me moedeloos gedacht. Maar mijn ziel doorzocht iedereen. En dan komt die twijfel. En dan komt de twijfel. En genade schreeuwt om genade. Onthoud dat maar. Dat genade schreeuwt om En men zou zijn verstand verliezen. Ja, ja. Als de Heere met een ziel in een afbrekende weg gaat. Dat hij nergens meer in kan komen. Nergens meer bij kan komen. En nergens meer onder kan komen. Dan zal hij, o oh God, waar moet het heen? Maar de zuiverheid van uw getuigenis. Blinkt al uit. Zelfs in de zwaarste nood In de zwaarste noten. Als het mij benauwd en bang gevallen is. Wat is dan het gebedje van de kerk? Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Dat moet de kerk doen. En alles wat er buiten dat woord van God legt, dat is allemaal fantasie. Denk daar maar om hoor. Fantasie. Maar maak in uw woord mijn gang en treden vast. ...dat ik mij van uw paard niet af mag keren. En al wordt mijn ziel... ...ja door het kwade licht verrast... Hij doe mij toch uw wil... ...als heilig hier. Wie kan dan zelf? En dan zegt de Heer onmogelijk... ...en waar wordt dan de kerk ingeleid geliefd... ...want dat is Gods volk hoor... ...die in de onmogelijkheid gebracht wordt... En we worden de kerk dan ingeleid in het eenzijdige, in het soevereine, in het goddelijke, in het vrijmachtig welbare. En dat is een leer die kunnen we niet meer kwijt. Echt niet. Die leer is in Nederland ook niet gangbaar meer. Alleen bij een volk dat God van eeuwigheid gekend hebt. En die worden daarvoor uitgewoed. En ingewonnen en overwonnen. Maar ik ben bang dat er een tijd zal komen dat voor ons al de kansels dicht gaan. We leven echt niet in zo'n mooie tijd. Hoor je dat, kinderen? Dan moet je maar goed luisteren. Nu kan je het nog horen. Maar er komt een tijd dat die leer op aarde niet meer geduld is. Want het is een volk van sta in de weg. En dat zijn wij. En dan zal er dan ook alles aan moeten. Dat kunnen we wel makkelijk zeggen hoor. Ik heb ook wel eens gezegd. Nou, dan ik mijn hoofd wel op het hakblok. Maar ik zou het vanavond echt niet graag zeggen. Nee, ik zal eerlijk wezen. Ik heb vanavond mijn hoofd er niet voor over. Maar die tijden zijn er wel geweest. En als er een zamsdrager uitgestoten wordt. Twee keer in mijn leven gebeurd. Heb ik wel eens maar gezegd. Heren, het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Maar niet vanavond hoor. Dus we leven niet altijd in die toestand van de ziel. Nee, nee. We zijn, we zijn niet dood. Het leven van Gods kind. Algemeen, dat is net een barometer. Vandaag in het leven, morgen midden in de dood. En dan zegt hij, maar wie kan zo, wie kan dan zo. Weet je welke tijd we beleven, gemeente? Een hele stom, grote, bekeerde mensen. Maar ik zou nog wel eens iemand tegen willen komen. Ik heb gelijk nog tegen een van deze Amstraders gezegd. Ik zou nog wel eens iemand tegen willen komen die zonder voor God geworden is. En daar zal het ooit moeten komen. En daar zou het nooit geweest zijn, gemeente. Ik wil niet hard zijn tegen je, mag het niet zijn. Maar vraag dan maar op je knietjes of God het je in maken wil. We gaan naar onze tekst vanwege de tijd. De tekst worden voor dit avond natuurlijk een rop getekend, vind In het u voorgelezen schriftkapitel en daarvan, het 24 e 13e kapitel. Het vier en vijfentwintigste vers. Strijd om in te gaan door de enge poort. Want vele, zeg ik jullie de, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk, nadat de Heere des huizes zal opgestaan zijn. En de deur zal gesloten hebben. En gij zult beginnen te buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggen de. Heere, heere, doe ons open. En hij zal antwoorden tot u zeggen: Ik ken u niet. Van waar gij zijt. Tot zover. Dan zetten we boven onze overdenking het onderwijs van Christus omtrent de zaligheid. Het eerste punt: de enige toegang. Voor een wettige strijder. Ten tweede. De enige toegang. In de vreugde. Des heen. Geliefde. De heer Jezus zegt in Matthijs 7 vers 13. En is de poort. En nou. Is de weg. Die tot het leven leidt. Nou vast hoor. Wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. Welke mensen wandelen op de, weide, op de brede weg allemaal? Wij zijn door geboorte geplaatst op de brede weg. Daar kunnen er duizenden gelijk door die poort heen. En dan wandelen we op een brede weg. En aan die kant van de weg, daar wandelt de godsdienst. En die kijkt altijd op die nauwe weg, ligt naast elkaar. Maar hij wandelt niet op die nauwe weg. In het midden van de weg, daar leeft de wereld. En hebben ze het nog goed met haar eigen getroffen, ook voor zichzelf. Maar ze wandelen toch op de brede weg. Maar zal de levensvraag in je ziel opkomen: hoe kom ik op die brede weg? Dat is een vals gevolg. Toen hebben we God verlaten en de duivel toegevallen. Dus wij als een vals gevolg worden we geboren in een drievoudige doodstaat. Maar die enge weg. Hoe kom ik dan op die enge weg? Op die enge weg kom ik door de wedergeboorte. Dat is een andere geboorte. Dat wil zeggen, in de levendmaking kom ik op die smalle weg. Maar dan moet ik ook door die enge poort. En waar is, waar is dat vandaag? Niet als een vals gevolg. Maar dat is de ontsluiting van de eeuwige godsgedachte. Omtrent de redelijke schepselen. Van eeuwigheid heeft hij zijn kerk lief gehad. Met een eeuwige liefde. Die worden op aarde geboren. En door de geest gods, de werkmeester des geloofs. Wedergeboren tot een levende hoop. En dan begint de strijd. Dan moeten ze door die enge poort. Wat is dat voor een poort? Wel, wij hebben daar gewoond in het oosten. In het oosten loop je nooit zo een huis binnen. Nee. Dan staat er voor die deur, staat een de muur. En dan kan je zo om die muur heen, naar de deur. Waarom? Om de hitte van buiten tegen te houden. stuit tegen die muur, zo de volle er komt nooit die poort in. Stel, dan moet je daar doorheen. En in het oosten was die zeer nauw. Dat je door die poort kon. Dus die muur die hield hem tegen. Dan moet hij om de muur in de poort. En die poort is zo nauw. Dat kan alleen een naakte zon daardoor. Dat kan geen kleedje van ons bijhouden. En dat bedoelt weer Jezus. En hij zegt het hier zeker. En nu zegt hij. En strijdt om in te gaan. Waarom? Omdat die wegen, die beide wegen, leiden naar één punt. En dat is eeuwigheid. We weten allemaal wat een weg is. Een weg verbindt het ene punt met het andere. Als er geboren wordt, word ik geplaatst op de beide weg en die eindigt in het eeuwige verderf. Als ik wedergeboren word in de levendmaking, word ik geplaatst op de weg des levens en die eindigt in de eeuwige vreugde. Maar die herstrijdt. En u zegt de heer Jezus hier zo kostelijk, als hij daar staat, zullen er weinig zalen worden, zegt hij die man. Strijd om in te gaan, dat bewijst dat ik er buiten sta. En als ik dan ingaat bij de heer des huizes, gaan mijn verlangen uit naar de heer des huizes, om aan zijn avondmaal, waar hij de gast uitnodigde, deel en daar kon ik alleen maar in, zonder kleding. Maar, als ik dan in die bruiloftzaal komen mag, zouden we daar allemaal naakt zijn? Nee, niet één. Maar hoe ben ik dan aan die kleding gekomen? Wel, dat heeft de 45e persoon, leer je dat, en Gods kind leert het ook. Die hebben ontvangen de klederen der gerechtigheid. Maar dat krijgt je niet in die poort. Want dat kan alleen maar een naakte zonde doen. En hoeveel soorten strijd hebben we? Laten we maar eens eerlijk zijn, zoveel strijd, mensen. We hebben een strijd om ons bestaan. We hebben een strijd in de maatschappij. We hebben een strijd om onze kinderen ...verzoendelijk door de wereld te krijgen. Dat is ook een strijd. We hebben een strijd om onze kinderen op te voeden naar de godzaligheid. Ook een strijd. Deze strijd die gaat gepaard met het verlies van naam, eer en plaats. Als we gaan strijden om de waarheid. Een goede strijd hoor. Maar je komt er toch mee in de eeuwige verdoemenis terecht. Want we kunnen wel strijden voor de waarheid. En vreemdelingen zijn van de waarheid. En als ik een vreemdeling ben van de waarheid, ben ik een vijand van de waarheid. En toch kan ik strijden voor de waarheid. En ik kan strijden voor het eenzijdige soevereine godswerk. Ja dat het bloed onder mijn nagels vandaan komt hoor. Zo kan ik er wel voor vechten. En toch een vreemdeling wezen. Dan schiet ik er niks mee op. Maar waar gaat het dan hier om? Het gaat hier om een levensstrijd. We hebben het hier over, over een zielenstrijd. Want hij komt op die smalle weg. En dat is een soeverein eenzijdig godswerk. Dan wordt het de ziel ertoe geroepen, ontwaakt. Gij die slaapt. Hij staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Dan roept die God die ziel vanuit de dood tot het leven. Dat kan de Heer op verschillende manieren doen. Maar die ziel die wordt opgewekt uit zijn dood staat. En dan begint de strijd. Bouwen is op de weg naar Damascus. In één klap, daar lag hij. En wat zei Paulus, heren. Ja hoor. Wat moet ik doen? Ja, dat heb ik. niet. wel harder, Lieve heren. Hoe moet ik zalig worden? Want hij werd voor de dood geplaatst. En dat de ziel niets hoeft te doen. Dat weet hij niet. Ik zal ze wat anders zeggen mensen. God laat zijn volk doodwerken. doodwerken. In dat verbroken werkverbond. werk En mijn werking. Waarom? Als de Heer mij ontdekt aan mijn drievoudige staat waar ik in verloren ligt. Waar, waar ontdekt God en pas ontwaakt de ziel aan. Aan zijn godsgemis. Tegenwoordig is dat ook al niet meer waar. Nee, is tegenwoordig ook al niet meer waar. Want denken jullie wel prentenboeken hebt. Aan zijn godsgemis. Maar als de heer daar het diezelfde ogenblik in doortrekt... wordt hij ook bepaald bij de oorzaak van dat gemis. En wat is dat? Dat is een dadelijke schuld. Dan gaat de ziel overtuigen van zonde... gerechtigheid en oordeel. Hoe zou die ziel daar uitkomen? Daar gaat het al om. Want als we daar vreemdelingen zijn mensen, hoop toch... Dat je vanavond je knieën voor God eens mag buigen. Dat hij dat leven in je hart wil schenken. Ik zou eens wat anders zeggen. We zullen het vanavond maar eens heel eenvoudig doen. Als God een mensen zijn ogen opent. En hij ziet dat hij zonder God op aarde staat. Wil ik je dan wel eens wat zeggen? He? En dan wil ik toch dan die kinderen vanavond eens luisteren. Die kleintjes, die jongen. Want die hebben nog jonge knieën. Dan gaat die ziel, die gaat op zijn knieën. En wat doet dat kind dan? Dat doet die mens. Die gaat zijn eigen blind ween. Waarom? Omdat hij God kwijt is. Hem er ween. Ja mensen. Dan gaat die ziel, laat hij nooit op aarde geween. Dan gaat die ween als over een eerstgeboren. geboren. Hij was weer verloren. Want hij is die God kwijt. En hij is zelf de oorzaak. Hij is zelf die oorzaak. Hij heeft zijn eigen schuld dat hij God kwijt is. Want hij heeft het zo verzonderd voor de Heer. Dus door de zonde staat hij buiten. De gerechtigheid die veroordeelt hem ten dood. En het oordeel dat kan hij niet voor God bestaan. Daar heb je nou die ziel. En dan ligt hij daar op nacht en dan maar wenen. Ik bracht mijn nachten door met klaar. Ik hield. Mijn hand en op te heffen naar de boek. Want waar gaat die ziel het nu van verwachten? Wel van God alleen. En wat gaat die ziel nu doen? Wel die gaat op God aanwerken. En daar heb de strijd. Hij gaat op God aanwerken. Maar wat gaat de Godskind nu leren? Zijn vijanden kent hij niet. En de strijd, wapens, die bezit hij niet. Hij treedt het niet. En dan gaan ze in eigen kracht. En waar valt de kerk dan in? In de wet ze gang. Dan gaat hij proberen om met de wet vrede te maken. En wat hebben ze gevreden met die wet? He? Wat hebben ze het goed gehad met de wet? Strijd om in te gaan. Wat kent de kerk? Het van de wet verwachting. Hij kan bij dagen en bij nachten, zegt hij, geef hem uitstel van betalen. Maar ik zal alles betalen. Hij stapt over geen strootje meer heen. En nu die eerste banden, in de gangen van de levendmaking, kunnen die eerste banden die wel. Waarom? Omdat de ziel doet het uit de eerste liefde. En hij zegt Jan Bunjan, weet je wel van gehoord van Bunjan? Bunjan zegt altijd, die eerste liefde, dat is de vurigste liefde, dat is de reinste liefde. Dat is de zuiverste liefde, dat is de sterkste liefde, maar die banden rekken wel. Dus, dat eerste, dat gaat wel in het leven van Gods kind. Maar, die wet, die eist, en hij kan geen wet, hij werkt maar, al maar op God aan werken. En als hij naar de kerk gaat, dan zingt hij wel eens zo liefelijk hoe vol heilgenot. O Godderlegers, gehaald God, zij mij uw heil. En tempelzang. Er staat iemand aan het begin van de strijd. En Christus is heel geen plek voor. Zitten er hier, daar geen plaats voor Jezus is. Want hij zal het uit en door moeten leven. Waar die strijd begonnen is. En daar houdt hij zich aan vast. Maar wie houdt nu die ziel gevangen? Dat houdt de wet. De wet sluit uit en de wet sluit in. Ik zal jullie eens een duidelijk voorbeeld geven. De dochteren van Selafiat. Die wandelden met Israëlieten in de woestijn. Ze hadden een onderhoudend God. En ze hadden een zorgend God. Ze waren s'nachts onder de vuurkolom en bij dag onder de wolkkolom. Ze hebben manna gegeten, dat wees op Christus. En ze hebben rotsteen gedronken en dat was Christus. En dat ging heel goed. Het ging heel goed met die vijf meisjes. Het waren tien eentjes. Het waren kinderen, die waren alle vijf of tussen de 15 en 20 jaar oud. Ouder waren ze niet. En ze hebben meegewandeld met Gods volk. Ze hebben altijd hoog opgekeken tegen Mozes. En van Mozes hebben ze alles verwacht. Doet de ziel ook. Maar er ging wat gebeuren. De oudere jongens die gingen zich afgeven met de meisjes van de Moab, Midianite en Moabieten. En er lagen 24.000 jonge mensen. Hoor je het kinderen? Jonge mensen. 24.000 graven. Ze hadden geen familie, ze waren jongens verloren. En daar stond het. En wat deed het voor? En de Jordaan in het zicht. En Canaan niet binnen. Ja, ja. Dus die 24.000 hadden ook meegelopen. Die 24.000 hadden ook mannen gegeten. Maar die 24.000 waren gevallen met de meisjes van de Moabieten. En Canaan niet binnen. En het volk vergaderde zich, dat is nu de strijd van de ziel. En het volk vergaderde zich voor het samenkomen. Daar kom ik als leven op terug. En ze weenden. Bitter geweend. Of kun je het nou niet begrijpen, mensen? Er waren misschien wel gezinnen die twee, drie zonen verloren hadden. Hadden ze nu in de krijg verloren? Nee, ze hadden ze in rij verloren. En kan Nou, niet binnen. En wat gebeurde? Er gebeurde niets. En dan zegt de Heer, want zover. Zover kan u de duivel, de goosdienst en de valse goosdienst... God niet krijgen, met de eerbied gesproken... dat God zijn verbond met zijn kinderen zal verbreken. Niet tot in de eenigheid. Dat is de troost voor de kerk. Zelfs krijg ik niet. Met al de vrome praatjes... dat verbond kennen ze niet breken. En God gedacht aan zijn verbond. En toen zei hij tegen Mozes... gaat het land verdelen. Gaat het volk tellen... En het land verdelen. En toen het land verdeeld werd. Toen viel bij die dochters de breuk open. Kan je begrijpen? Zo, so, toen het de buik verdeeld werd. Toen kwamen die dochters naakt aan de dijk te staan. Want haar vader stierf en ze verloren de rechten. Dan gaat de kerk lezen. Adam ah, viel weg. En wat we ze nooit in de gaten gehad? Dat hij nu die strijd in de kerk helemaal niet in de gaten had. Totdat er buiten verdeeld werd. Bij de Jordaanen des doods. En toen vielen ze er buiten. Toen vielen ze er buiten. En dan gaan nu de kerk weer. En dan staat de kerk naakt aan de dijk. Met Gods volk meegetrokken. Ja hoor. Gepreekt. Ja hoor. Ze hebben Mozes gediend. Oh ja. Ze hebben van Mozes alles verwacht. Ja hoor. En de buit wordt verdeeld. En zij vielen buiten. En dan komen ze. En waar gingen ze heen? Wel naar de instellingen. Waar gaat dat berooide kind van God naartoe in de strijd? Dat hij met alles aan een eind gekomen is. En nu wordt de buit verdeeld en nu valt hij buiten. En wat had hij van Mozes verwacht? Wat hebben ze niet met Mozes gevreden? Laat me maar eerlijk weten. Dus ze hadden kennis gekregen aan de wet. Ja. Ben je toch klaar? In onze tijd komen ze met de Heer Jezus aan. En zei ze Ja, maar dan wordt de borg ontsloten. Ze weten er nergens van. Want wie wapende zich niet tegen die ziel? Wel de majesteit Gods. En de heiligheid. Kan nou niet binnen? Ze hadden geen erfgenaam. En wat gaat de ziel dan ervaren in die gang? Wel, de wet houdt hem gevangen. Die liet hem niet los. En de majesteit en de heiligheid Gods wapent zich tegen de zondaar en de daar staat. ...naakt aan de dijk. En wat deden die dochters? Zeiden ze nu, nou ja... ...vooruit... ...het is mis. Het is mis. Het is helemaal mis. Zo, dan moet het maar vergeten worden, hè? Dan blijven wij maar in de woestijn. Het is toch mis. Nee. Want het is Gods kind niet onverschillig, hoor... ...waarmee die erft. Nee, echt niet. En dan gaan ze naar Mozes... Dus nu gaat de ziel, gaat proberen om het bij Mozes op te lossen. Nou, daar heb ik nu. Daar heb ik nu. Daar komt de ziel in de gangen van de werkzaamheden. Daar komt hij in het werkhuis. Maar Mozes lost de zaak niet op. Dat hadden die dochters wel gedacht. En wat zeiden ze tegen Mozes? Ze waren nog eerlijk ook. Want de ziel die onder de wet is, is wel eerlijk gemaakt. Ze zeiden tegen Mozes, Mozes, luister eens ze even wat. Onze vader is in de woestijn in de zonde gestorven. Hij was niet in de zonde van Korah, Daten en Abiram. Dus het was een man geweest. Hij was uit Egypte gekomen en hij is in zijn zonde gestorven. Dus een vader hebben we niet. Hoor oh, je het volk van God? Hoor je dat? En broeders, die hebben we ook niet. We hebben ook geen houstebroeders. Wij hebben geen recht. Wij hebben geen recht. Maar wat dan? Geef ons een erfdeel. Te midden onze broedering. Recht hebben we niet. Maar Mozes, dat is nu de wet, die de ziel gevangen houdt, die kan de zaak niet oplossen. En wat hebben wij het van Mozes verwacht? Wees maar eerlijk. Wees maar eerlijk. Er komt een tijd in het leven van Gods kind. In de weg zoals de Heer zegt. En is de poort strijd om in te doen. Want vele zeg ik u zullen zoeken. Maar ze zullen niet kennen. Wat krijgen we dan? Een ontkomende ziel. Een sterven. En dat kan niet. Want sterven, dat is God op. En dan gaat Gods kind. Een borg voor zijn ziel heeft hij niet. De wereld is te dood geworden. Hij heeft het van de wet verwacht en die houdt hem gevangen. Die laat hem niet los. En die strenge van die wet betalen. Hij kan niet betalen. Hij kan niet betalen. Kon hij nu maar zeggen, zal u oh God mijn dank betalen? Kom je en dan komt de ziel in de 25ste persoon. Daar komt nu die strijdende ziel. En wat gaat die ziel daar dan zeggen? Zie op mij in geust van boven. Of heb je het nooit gezongen? Nooit, hè? <tie> Wees mij toch genadig. Ja, ja. En dat is een meis die misschien al 20 jaar uit die levenspad gezongen. en he, maar werken. Werken. Maar die wet laat hem niet los. Hij moet die strijd op die smalle weg. Wat is er in die tijd al niet gebeurd? Alles. Kinderen verloren. Bij open graven gestuurd. Een lieve vrouw in het graf. Een zorgzame man in het graf. Het heeft allemaal niet geholpen. Het schijnt wel dat ik. Ja, mag ik het zeggen gemeente. Het lijkt wel of ik onbekeerlijk ben. Dat ben je ook. Want als God een mens bekeert. Dan wil hij wel bekeerd worden. Maar als God door gaat trekken. Komt hij zijn onbekeerlijkheid terecht. Dan komt hij nergens meer. En daar staan die dochters. Staan die vijf kinderen. Vijftien jaar oud. Zo'n beetje. En dan gaat Mozes die zaak niet oplossen. Maar Mozes ging ermee naar. Waarheen? Naar de troon genade. En wat zegt dan de Heer? De dochteren van Selahavio, ze hebben geen recht. Ja, ja. Ze hebben geen recht. Hoor je dat Mozes de wet? Ja. Ze hebben geen recht. Maar ja. ze spreken recht. Dat heb ik niet. Zo zal de zonde... Voor hun ouders. En de uitsluiting van de erfenis. Hadden ze ervaard voor de zielen. Ze spreken er. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig heer. Uw rust. Op de allerbeste wetten. Uw doen is Al volk van God. Geef hun een erfdeel. Uit vrijheid. Uit soevereine, uit die eenzijdige goddelijke genade. Want ik heb ze van eeuwigheid gekend. En ik heb ze lief gehad. Met een eeuwige liefde. Toen moest Mozes ze loslaten. En ze kregen een recht. Kijk daar hebben we nu de kerk. Dus Mozes houdt die ziel gevangen. En ze zoeken in te gaan. En nu hebben ze deze woorden. Ik kan dat wel begrijpen. Je kan er eens wel preek over nalezen. Moet je zelf weten. Maar er staat er wat achter. Want het gaat natuurlijk hier over de strijd. En er staat er. En er staat er hier. En ik zeg u. velen zullen zoeken in te gaan. Want dat had de kerk geprobeerd. Hoor. En dat probeert Gods kind ook. En dan gaat hij met de omkomende ziel... ...gaat hij proberen gaat hij omheen te gaan. Maar alles heeft zich tegen die ziel gewapend. En er zijn er wel tijden geweest... ...dat God dat mens verkwikt heeft. Ja, zeker. Er zijn tijden geweest... ...als hij in de kerk kwam... ...dat hij moest zeggen... ...hoe zoet zijn mijn redenen geweest. Ja hoor. Er zijn tijden geweest... ...als hij dominee een Psalmvers op zag... ...opgaf... ...dan ze het met volle borst konden meezingen. Maar nu... ...het wordt allemaal zo anders... Ik dat was in mijn eigen gemeente. Nu lopen ze s'nachts maar over de vloer heen. En maar lopen. En maar lopen. En dan zegt die vrouw, man, wat heb ik toch? Ja, ja, ja wat heb ik toch? En maar lopen. Maar wat is er dan toch, man? Oh, mijn sekertje, nou eens eerlijk zeggen wat er is. Ik heb mijn doodvonnis thuis gekregen. Sterven en om. Nee, niet. En daar ligt hij. Dan loop je langs je kindertjes die God je gegeven hebt. Nooit meegemaakt. Daar weet je nergens van ook. Dat is toch wel hard? Nee, dat is helemaal niet hoort. Laat maar eens een keer waarheid worden. En dan loop je langs je kindertjes. Dan loopt die moeder in de nacht. En zij met man en kinderen. Allemaal op de brede weg ja mensen dan ga je leren wat een mens geworden is en om het daar nu eens mee eens te worden dat al mijn kinderen naar de verdoemenis moeten om het daar nu eens mee eens te worden kijk dat zijn nu die, die nachten ik zocht hem in mijn bangen daar en ik hield niet op mijn hart en hoop te hebben dan zingt de kerk wel eens op de knie. bij de bedjes van de kinderen en als die kinderen bij ze bij God brengen. En ze lopen zelf in de rondkomende ziel. Dat is Gods volk. De rest is allemaal fantasie. Maar ze zoeken het om binnen te gaan. Staat hier duidelijk. Vele zullen zoeken om binnen te gaan. En dat moeten ze nu eens gaan leren. Vele zullen zoeken om binnen te gaan. Maar het wordt zo anders in hun leven. Want dat moeten ze zelf eens een keertje worden. Ze moeten zelf eens... Moeten wel zijn vijand bij God komen. Het wordt zo stil in haar leven. Ze hebben zoveel in Gods woord gevonden. Ze hebben die oudvaders, die hadden ze zo lief. Gods kinderen in haar huis. Het wordt zo eenzaam. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de lende. Druk mij neer, daar gaat die kerk. Ken die een borg helemaal niet. Het is toch een treurige tijd voor in mijn leven. Wat hij over het borgwerk van Christus nooit aan de ziel ontstond. En dan gaat de Heer het toch, klaar ervaren wat hier maar weer staat. En zij zullen in, ingaan en ze zullen niet kunnen. Waarom? Omdat ze de eerste half van de leven konden ze wel bekeerd zijn. Maar ze kunnen niet bekeerd blijven. En dan moet de kerk niet alleen uit de wereld getrokken worden, maar hij moet ook uit zichzelf getrokken worden. Hij moet dus van zichzelf verlost worden. En dat is wat. En dat doet de goddelijke wet. Als die wet in de ziel afgespannen wordt. En het gaat in de ziel dreunen, Wat de Heer zegt op, op echt Mijn ziel herdenkt. Met heilig beven. Zat hij daar. Hoe God met majesteit bekleed. Zijn wet op oor heeft gegeven. Waar hij deze woord hoorde. Dan beefde ze. En weet je wat, dan komt die gozniets bij je. Misschien bij jullie ook wel. En dan komen die vrouwen met uitgestreken gezichten. En dan zeggen ze, man, je moet zondaar voor God worden. Maak eens wat zeggen, gemeente. Het is eerder makkelijker om de sterren van de hemel te plukken. Als zondaar voor God worden. Dat is een eeuwige onmogelijkheid. Want dat kan de mens niet. Waarom niet? Daar zit zijn leven aan vast. En dan gaat hij door de bondiening van Gods lieve geest. Ga velen gaan proberen in te gaan. En dan gaat hij niet meer naar zijn buurman toe. Maar hij moet ingaan. Hij kan niet. Hij kan niet. Hij kan niet ingaan. Velen zullen zoeken om in te gaan. Maar ze komen in de onbekeerlijkheid terecht, En daar kunnen ze nergens meer in. En weet je wat nou het grootste ellende is in de kerk? Als Gods volk de bekommeringen gaan verliezen. Heb je dat ook? Ja, wat dacht ik? Dan verliest de kerk. Die verliest zijn bekommering. En als de kerk zijn bekommering verliest. Dan is die lauw nog koud. Dan is die heet nog koud. Hij is niets meer. En dan wordt Gods kind bang. Als hij de bekommeringen voor zijn ziel gaat verliezen. Want wat gaat er nu gebeuren? De heer Jezus die zegt het zo goed. Het is een strijd om in te gaan. En u moet hij strijden om door die enge poort te gaan. Om bij die Heer des huizes te komen. Denk erom hoor, bij die Heer des huizes. Daar moet hij komen. Daar moet hij komen. En anders kan hij nooit in de reeuwigheid bij God komen. En dat krijg ik nou. Maar, nu is bedekte schuld, dat is geen vergeven schuld. Wat gaat er nu gebeuren? Als dan de Heer met de ziel doortrekt. En die ziel zoals ik zei. Die dochter van Salafiat, Die komt eens een keertje onder God. Dan hoeft hij ook niet meer bekeerd te worden. Dan heeft hij nog één eigenschap in het zielleven Waar de Heer Jezus over spreekt. En wat is dat? Dat is de liefde. Die overwonnen is in het hart. Want de liefde. Is een vrucht van de wedergeboorte. En die liefde. Die is sterker dan de dood. En als dan de ziel, uitgewonnen, ingewonnen, in de strijd, overgeeft, onvoorwaardelijk, door die liefde. En dan wordt die overwinnaar van de strijd wel eens voor zijn ziel ontsloten. En dat is Christus. Dan kan hij met de kerk zingen. gij wie zonder zijn vergeven. Wie van de straf voor even is ongeven. Maar hij moet binnen. Wie schuldbedekt is. Maar een bedekte schuldgemeente is geen vergeven schuld. Nu komt deze jongen weer in de strijd. Ik zei wel eens als ik een meisje trouw. Een meisje, Dan zeg ik wel eens tegen die kinderen. Nou krijgen jullie een andere uitgang. Wat wil dat zeggen? Wel. Als ik s'avonds in mijn huis ga. Ik ben verloofd. En jonge mensen die verloofd zijn, die gaan samen naar huis. En de jongen gaat ook naar huis. Maar als ze getrouwd zijn, gaan ze samen bij de moeder vandaan en bij de vader vandaan, dan gaan ze weg. Dan zijn die kinderen ten eerste in het recht getrouwd voor de wet. En ten tweede krijgen ze een andere uitgang. Nu gaat de vrouw in de diepe afhankelijkheid van de man. En de man gaat uit liefde voor zijn vrouw gaan ze samen verder. Als de ziel kennis krijgt aan een schuld overnemende borg in de persoon. Is dat niet geregvaardig hoor. In de persoon. Dan krijgt die ziel een ander uitgang. En dat is. Dan gaat hij door de borg naar de vader. Maar hij moet binnen. Dat hier duidelijk. Zo. Dan zegt de heer Jezus zo. en strijdt om in te gaan. Door de enge reed om in te gaan is niet er dan wel nee? want gemeente toen Rebecca Isaac zag toen ging ze in de nacht in de avond viel in de donker van de kemel af toen kwam ze met de armringen en de beloftes en alles in het stof terecht dus wij worden niet omhangen met beloftes en uitgangen en gebedsgaven <coughs> en een grote woordenkeus en een prachtig verhaaltje om weer bij God te komen nee. Want wij komen niet met God in aanraking om hangen met de beloftes en uitgangen. Wat moet er gebeuren met dat mens? Wel die geopenbaarde borg, die kan wel op een ogenblik als een voleinder van de wet gezien worden. Maar hij zal als een voleinder van de wet aangenomen en ervaren moeten worden. Dan gaat het tand om tand, zeg je op, en huid om huid. Want dan wordt de mensen vijandschap gewaar. Omdat hij met hetgeen wat geschied is, kan hij niet meer voor God bestaan. Dus dan moet nog een stap nader, jazeker. Hij moet door de vader, daar moet hij als rechter vrijgesproken worden. En dat staat hier. Namelijk dat de heer des huizes zal opgestaan zijn. Dan moet de ziel, die zal eens met een drieëne God in aanraking komen. Om deel te nemen aan de avondmaal des lams, aan de ronde tafel. En dan kan die alleen maar komen wanneer die bekleed is met de gerechtigheid van Christus. Straks leidt men haar, met staat uit haar woning. In kleding rijk gestikt tot haar koning. Zo treedt zij voort, niet meer dreig hoor. Nee, echt niet. Dus dat is aan mijn zijde een totaal verloren zaak, dat is aan mijn zijde een totaal uitgewerkte zaak en dat is van mijn zijde eeuwig nacht om uit die vrije bedieningen gods en rechten te krijgen ten eeuwige leven in een ander en wie is die ander? Dat is die grote overwinnaar in de strijd, die zich van tevoren de ziel vertroost. Als persoon geopenbaard heeft, maar nu als schuldovernemende borg intreedt. Dus wat krijgt de kerk nu nodig? Zijn dierbaarheid gaan ze leren kennen, maar ook zijn noodzakelijkheid, zijn onmisbaarheid en maar ook zijn totale recht om de zondaar op te eisen op zijn verdienst. Dus waar gaat nu de kerk in leven? In de dood van Christus. En waar gaat nu de kerk in eindigen? Met de dood in zijn leven. Dus achter de dood ligt het leven van de kerk. En achter de dood van Christus ligt voor de kerk het leven. Dus mijn leven moet in de dood eindigen. En Christus heeft die dood overwonnen. En zo gaat de kerk nu verder. En dan zegt hij, want de Heer des huizes die zal opstaan. Maar dan staat God op. Tot de strijd. En dan moest een kerk vrijgesproken worden. van zonder ongerechtigheid en schuld. En dan krijgt hij een recht en even geleefd. Maar dan gaat er wat gebeuren in de ziel. Ja hoe. Wel gemeente. Heb je wel eens van kamer in kamer gevlucht? Mag ik eens wel vragen. Heb je wel eens op je heup geklopt? Jonge mensen? Op je huid. Heb je wel eens geweend over de zonde van je jeugd. Heb je wel eens als de knechten van Benadat Met een koord om je hals. Om opgehangen te worden. Het doodvonnis aanvaardende. Gevlucht van kamer in kamer. En dat ze zeiden val uit tot de koningen van Egypte. Van Israël. Want dat zijn goedertieren de koning. Heb je dat wel eens meegemaakt? Ja, ja. Daar komt de kerk terug. Met de strop om de hals. Maar. Door de liefde die God uitgestort heeft in de wedergeboorte Krijgt de ziel zich over voor het goddelijke recht. Omdat in het recht gods. Dat zijn de deugden gods. Dat zijn ze allemaal. Want gerechtigheid en gericht. Dat zijn de vastigheden van zijn troon, En daar rust het hele deel op. Waar wordt dan de kerk? Die wordt tussen de en gods gebakkerd. En daar komt de kerk terug. En dan zal die leren met de dichter. Wat we nu willen zien. Het 116e derde zon. En daarvan het tweede. En het derde vers. Ik lach gekneld. Ik in banden van de dood, daar langs er helemaal het roos deed mis. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Maar ik riep de Heer dus aan in al mijn... Zeg onze katecheid die zegt zo kostelijk. En Adamaal, al hier de beginsel. Der eeuwige vreugde mogen smaken. Dan zal de kerk op aarde gaan leren. Dat het is het eenzijdige soevereine eeuwige godswerk. En dat er van zijn geen traan. Geen gedachte, Geen gebedje. En dat er totaal niets in aanmerking komt. ...maar dat de kerk zalig wordt... ...omdat God het wil. Dat is wel gemeend. Dat God het wil. Zo'n stofbewoner, ja, ja. <tie> en nu in de heiligmaking... ...daar wordt de kerk helemaal voor afgebroken. En dan zei Job... ...nachten van moeite. Nachten van moeite. Zij mij voorbereid. Ja, ja. Wat wil dat zeggen? Dat het zo donker kan worden in het leven van Gods kind. Zo ontzettend donker. Dat hij nergens meer heen kan. En dan zegt David in de 36e persoon. Maar bij u heer is de leven. En uw licht doet klaarder dan de zon. je het heugelijk licht aanschouwen. Kijk, dan gaat de kerk uit zijn duisternis... ...gaat die uitzien naar het licht des Heers, Want het lam dat in het midden van de troon... ...die zal ze weten, het lam. In de rechtvaardigmaking wordt de ziel afgesneden... ...en in de heiligmaking wordt die afgebroken. Maar die paar die smalle weg... ...die zal eenmaal leiden tot het leven. Want aan het einde van die weg... ...zal de kerk een kroon ontvangen. Daar zal die ook een loon ontvangen. Maar dat is een genadeloon. Het is geen arbeidsloon. Nee, dat heeft Christus gedaan. Maar een genadeloon. En daar zullen ze zingen... ...van de wegen... Desheren, hier op aarde zijn het menigmaal kruisdragers. Hier op aarde is het menigmaal zo donker. Hier op aarde volk van God. Dikwijls een onbegrepen weg. En een onbegrepen leven. Ze weg opgenomen in het licht. En moeten hem in de donkere nacht uitkomen. Moeten ze dikwijls uitroepen. O oh God, o oh God. Waar zal mijn leven schepen. Waar zal het nog stromen. Want Gods kind gemeente Moet meeken naar de hel toe is naar de hemel hoor. Je gaat een helvaart maken voor een hemelvaart. Maar tegenwoordig gaan ze allemaal recht naar de hemel toe. Oh ja. oh ja, daar kan tegenwoordig alles bij door. Maar bij God gaat er niets door. Als de Heer des huizes opgestaan zal zijn. En weet je wat er dan moet gebeuren voor ons leven? Die, die deur die moet dus gesloten worden. Wij moeten eens buiten komen te staan. Naakt aan de dijk. Uit genade door genade tot genade. Uit die vrije rust. Die even God bewoog. Dan kan het armste kind van God. In de diepste ellende. In de grootste. De en die kunnen er zijn. Blijven onze harten. In den Heere gerust. Dan mag de kerk wel eens in het geloof rusten. Maar dat is niet de geloofsrust. Een groot onderscheid. Want de ware geloofsrust. Ligt buiten zichzelf. In die gezegende grote rust aanbrenger. Jezus Christus, een overste leidsman en de doorbreker des geloofs. Daar ligt de kerk vast. Maar waarom zou de Heer nu zoveel strijd op aarde geven aan zijn volk? Ach, gemeente. Weet je waarom? Ja, hoort er ook niet bij, hoor. De mens moet er te zat worden op aarde. Zat. Er moet er een tijd komen dat hij moe van zichzelf wordt. Ja. Zijn we zomaar niet hoor. Maar dan wat zat wordt op haar. En dan uitgeroepen met de dichter. Oh God. O oh God. Wanneer komt tot die dag. Dat ik. ik. En als ik dat kan wezen gemeente kan iedereen samen roepen Dat ik nog eens bij u mag wezen. En wat dan. ...en zien uw aanschijn geprezen. Ach mensen, er kan zoveel in het leven gebeuren. Deze elite... ...die werden uit Egypte geleid. Dus een uitgeleid volk hoor. Door de Rode Zee. Door de eerste mogelijkheden heen geleid door God. Daar hebben ze alles geproefd en gesmaakt. En dan komen ze bij Horeb... ...en daar gaat hij die wet afkondigen. Kijk. En nu zei ze tegen Mozes... ...nee, nee Mozes, Nee, nee. Donder, bliksem, hagel. En alles verteren. Nee, nee Mozes. Laat God maar tot u spreken. En u spreekt tot ons. En dan zullen wij alles wel doen. Kijk, dat is nu de mens. Hoor je het? Als nu de Heer tot u spreekt, dan zullen wij alles wel doen. Want wie kan er bij een verterend vuur leven? Van wie verwachten ze toe? Wel van de wet. Of weet je er niks van soms? En wat gebeurde er? Wel, Mozes was veertig dagen op de berg. En daar komt het volk. Ze waren net uit te bedienen onder de bediening van de wet gebracht. Maar ook onder de verbondsopenbaring. Dat leert de ziel ook hoor. denk erom. We zullen alles doen. Oh, lieve bekeerde mensen allemaal. Hè? Tjoh, wat hadden die Jezelieten toch het goede met hun eigen voor hoor? Niet met God. En wat zeiden ze toen? Ze zei, ja luister nu eens even, die man, die kan thuis nalezen, die man die ons uit Egypte gebracht heeft, die is zoek, die is zoek, ja, die komt niet meer terug, nee, nee, nee, die man komt niet meer terug, hij zou tot ons spreken maar, maar hij is zoek hoor, hij komt niet meer terug, zei tegen haar, oh, maak ons goden, die orde oh, kunnen we zien hoe dat wij het Egypte land verlost zijn. Dat is nu de mens. En wat deed je, Aaron? Hij zei: geef je oorring, je goud, geef maar hier. Dus alles wat ze uit Egypte meegebracht hadden, dat werd bij Horeb vermalen. Hoor je het gemeente? En dan ging het goud ook al af. Ze hebben het zelf op moeten drinken. Daar heb je het nu. Want die man komt toch niet meer terug. En dan maar weer het gouden kalf. Dat is ons bestaan. Dat is ons bestaan. En daarom komt de kerk in dat laatste versie van de wet. Och, of wij uw gebouw volbrachten. Gena, o hoge majesteit. Gen door het geloof in Christus kracht. Vanwege de zwakheid van de bestaan. Om die te doen. Uitdankbaarheid. Daar komt nu de kerk terecht. En Mozes kwam terug. En er vielen direct alweer. Drieduizend doden. Duizend zorgen. Duizend doden. Kwellen mijn angst. Vallen hard. Voor mij uit. Mijn angst en doden. Toen waren ze pas in de woestijn des levens. Amen. En zo zwerft Gods kerk maar over de aarde. We hebben het vanavond gezongen. Gij weet, o oh God, hoe zwerven moet op buiten? Waarom? Omdat mijn weg is Gods weg niet. En mijn gedachten zijn Gods gedachten niet. Ik wil zalig worden met het bouwt van mijn leven. Ik mag zalig worden met het verlies van mijn leven. En dan mag ik het vrije, soevereine genade. Uit de goddelijke bediening mag ik wandelen op die nou weg. En dan heeft God veel arbeid aan zijn volk. Onthoud dat maar, volk van God. Dat de Heer heeft veel arbeid aan ons. Als we er door genade bij mogen horen. Maar er staat nog wat anders. We moeten gaan eindigen. En dan staat er. En als dan. Zal de heren de deur kloppen, ze de heren doen ze open. En hij zal tot hen antwoorden en zeggen: Ik ken u niet van waar gij zijt. Alsdan zullen ze beginnen te zeggen: Wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten. We hebben in uw tegenwoordigheid gedronken. En gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen tot hen: Ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Ja ja, kijk Dat is nu een volk, die hebben er nooit buiten gestaan Die zijn altijd groot bekeerd geweest Ik heb het in mijn eigen gemeente ook gezegd hoor Die hebben misschien wel veertig jaar op de preekstoel gestaan Ze hebben een borg uit schilderen Zou niemand hem uit kan schilderen Ze hebben een, een, een leerverkandig Daar niemand een spel tussen kon krijgen En dan gaan ze sterven En dan zeggen ze maar ik heb je naam geprofiteerd hoor ja hoor. Ik heb op de straten gepredikt. Ik heb al de martelpaal mijn leven gelaten. Heel ja. Dus u kent mij wel. Ja. Want ik heb in je naam geprofiteerd. Ja. Maar ik ken u niet. Ik ken u niet. waar gij zijt. Ik ken u niet. Het zal wat wij zeggen, gemeente. Ach mijn zoon. Daar zullen er wat voor een gesloten hemelpoort komen. En daar zullen ze de eigenschappen der deugden wel opnoemen. En Gods kind. Gods kind. Dacht je nu werkelijk dat hij op de deur? Toen Eze <coughs> Toen Eze bij Philemon kwam. Hij voor de deur. Lig. Dacht je dat hij ging kloppen? Tegenwoordig zei Joe, je mag kloppen. Nee, Gods kerk durfde niet. Maar tegen die zal die zeggen, kom in. Kom. Gij gezegende, kom in, mijn vaders En werft het koninkrijk. Op grond van vrije, soevereine, eenzijdige genade. En nu kan het nog voor Gods arme kinderen. Waarom? Voor die bekommerde kerk. Die een ogenblik in haar leven geleerd heeft. Dat er een keuze in haar ziel geboren is. Die door die ene poort gestrijd door en door die poort der wedergeboorte, het de bad der wedergeboorte. En nu met de strijd in der ziel op aarde. En dan moeten ze zeggen, oh God, waar zal het toch aan Want op tranen, belofte, uitreddingen, middelen, is alles tekort. Want de tranen betalen niet, de belofte die verlossen niet. En het middel is de middelaar niet. Dat hebben ze allemaal aan. Maar alleen dat vrije soeverein. Dat bij God uit God keert tot God. En dat volk dat uit vrije soevereine genade gedragen mag worden. Na de Maar hier op aarde het beginseldreven gevroegd. Ach kinderen, Gods kind is wel eens boven het stof. Ja. Ja. Boven het stof. Als de Heer je laat zien als de ziel in de diepste banden geklonken ligt, gebeurt het. En dat is dat hij zegt, oh God, ik zou mijn verstand verliezen. Ik zou mijn verstand verliezen. Het is zo vreselijk. En als dan de Heer, dan is een ogenblik der, het gordijnen der eeuwigheid weg. Gebeurt het. En dat hij dan met kracht in de ziel overkomt. Ik heb u gekend. Van verre tijd. Ja gemeente. En als alles op aarde ontvalt. Wat denken mensen dat hij sterft. Ja ja. En ik heb u lief gehad. Met een eeuwige. En dan zakte de ziel in elkaar. Ja. Dat kan de ziel niet dragen. Echt niet. Die liefde gods. In die grootheid van een God van hemel en aarde, Naar zul en een verdoemeling, en aardworm. Dat hij daar nog mee te doen wil hebben. Ja, ja. En dan moet hij zeggen. O oh God, ik zal u even lopen, Omdat hij het hebt gedaan. Ik niet doe. En dan zal die heus niet tegen zeggen. Ik heb veertig jaar hiernaam geprofiteerd. Nee, weet je wat Die zal zeggen. Is hij komt. O oh God, ik heb het nog nooit goed gedaan. En we domen, heel lang op sterven. Er een van onze leraars ging er nou oude leraar. En zei, jongen, als ik heb 45 jaar gepreekt, dan zie je. Dat heb ik gehoord. Hij zei, ja. Hij zei, weet je wat ik nou graag zou willen? Dat ik vanavond dus kon zeggen, ik heb één keer in mijn leven een goed preekje gedaan. Want ik heb het nog nooit goed gedaan. Ik heb het 45 jaar verknoeid. Ik heb aan dit volk. Dat mij vergat. Ja veertig jaar verdriet gehad. Veertig jaar hun hoon gedragen. Daar komt de kerk. En daarom zal die in je eeuwigheid. Uit het vrije soevereine godswerk. Zal die kerk eeuwig zien. Van gods Ja, Amen. En dan de bekommerd volk in ons midden. Die daar toch wel wat van geleerd hebben. Die staan in dreige waarneming, draad er altijd buiten. Altijd er buiten. Die kunnen zich er nou maar niet bij krijgen. En ze hebben alles geprobeerd. En als dan de dominee zei, mij dat komt wel goed of je, dat komt wel goed met je. Het ging niet. Uit had maar een half uurtje was dat weer weg. Als de Heer de ziel beloofd heeft, mijn oog zal op u zijn. Daar hebben ze in geleefd, zolang het leeft. Weg. Zit ze weer in de dood. En zei zo, God, we zullen toch van deze zwerver terechtkomen. En dan zwerf ik maar over de aarde. En dan bij tijden en zegt de bekommerde de kerk, maar gij weet. Het zou een tranenfles wezen wel, in de dagen dat er niemand lezen en schrijven kon in het Persische tijdperk. Als er dan een koning, meestal koning Ine, begraven werd, dan kregen ze een grote fles naast haar. ...het lichaam... ...of een klein flesje. En als ze nu weinig verdriet gehad had in haar leven... ...dan kreeg ze een kleine fles naast zich... ...want ze had niet veel tranen geschreven. Maar als het iemand geweest was... ...die veel tegenslag gehad had met kinderen verliezen... ...en met oorlogen en man verliezen... ...dan kreeg ze een vrouw naast haar lijk voor het nageslacht... Een grote tranenfles. Want daar werden die tranen in bewaard. Dat is nou een tranenfles. En daar rieft David op. Op die tranenfles. En mijn tranen, zegt hij, heb gij in uw fles bewaard. Dus het gaat de kerk niet Overbekeerd wezen helemaal niet. Gaat het dan om in de wereld leven ook niet. Gaat het dan om vroom te wezen ook niet. De ware bekommering, wat is dat? Om vrede met God te Hoor je het gemeente, kinderen? Jullie zijn nog jong. Vanavond heb je allemaal gehoord over die enge poort. Jullie wandel allemaal op de wijde weg. Op de brede weg en de wijde poort. En de, de brede poort. Zo diep is nu een mens gevallen En nu zijn jullie jong. En nu ga je door de wereld. En je verwacht het van de wereld. Doe ik ook hoor. En ik heb ook kinderen. Ik heb ook kleinkinderen. En ik heb maar het liefste dan ze het maar zo goed mogelijk doen. Eerlijk. Eerlijk, ik zoek echt ellende voor mijn kleinkinderen niet. Echt niet hoor. Maar ik kijk toch wel eens een andere kant. En nou belooft de wereld veel kinderen. Je moet goed luisteren. De wereld beloof je alles. Maar bij de dood vergaat de wereld voor je. Want deze wereld gaat voorbij. En dan krijg je geen kroon. Amen. Ach, Heere, wil ons nog een ding. Het is allemaal wel arm. En het is allemaal wel eenvoudig, oh God. Daar zijn we wel van overtuigd. Maar gij hebt een arme. Maar te spreken en het is er, mocht gij het dan nog komen te de dragers, gedenken, de gemeente voor uw rekening nemen. De vrede bewaren, maar bovenal, uw beschermende hand van ons niet weg nemen. We smeken het voor u in de vergiffenis overal het onze, om oh je.